Vorig jaar een heel jaar lang onze huisdichter en we zijn heel blij dat hij vandaag nog eens bij ons op bezoek komt. Goedenavond, Filip. Hoe gaat het met jou? Dag, Leen. Goedenavond. So safa, safa. va, so In so uh, In Brussel, zoals het nog steeds. Ja. ja, we horen de achtergrondgeluiden. Um, was, je was je gisteren verrast toen je het nieuws hoorde, Filip? Uh, ja en nee. Uh, ja, omdat het zo snel was. Maar nee, omdat ik eigenlijk wel al uh, eerder, al lang eerder... ...had gehoord dat het uh, niet zo goed ging. Ja, en wat ging er gisteren toen je heen, door je heen toen je het nieuws hoorde? Sorry, excuseer. Wat ging er door je heen toen je het nieuws hoorde? Uh, ja, eigenlijk toch wel. Uh, het blijft een, uh, ja, goh, een, een symbool. Uh, bedoel, uh, hij is en blijft uh, de Nederlandse literatuur met, uh, met een grote M en een grote letter L... Ja, en je uh, bent dan meteen zelf ook in de pen gekropen. Wel, uh, het, het, het is eigenlijk heel raar dat het gedicht is ooit ontstaan. Uh, een tijdje geleden, om eerlijk te zijn, uh, als hommage, uh, toen Pamuk, uh, toen hij net de uh, Nobelprijs Literatuur twee jaar geleden had gekregen, had toen een artikel geschreven in de Britse pers dat eigenlijk Klaus de Nobelprijs moest krijgen en dat is net toen het moment dat ik bij jullie ook, uh, alleen net voordat ik bij jullie toen begon en uh, later heb ik met Fernando Arabal uh, nog gesproken over de periode dat Klaus uh, mee is gegaan uh, naar de stage waar hij dan de Beat Poet Generation ontmoet heeft toen samen met Ferengetti uh, met Graz, als ik me niet vergis Fernando Arabal was er toen ook bij. Um, en toen heb ik dat uh, afgelopen uh, in november in, um, in Frankrijk nog uh, met Fernando Arrobal gebracht. En vandaar dat ik eigenlijk, ja, dit direct... Um, het lag al een beetje klaar. Het lag eigenlijk al een beetje klaar. Ja, je hebt ons heel nieuwsgierig gemaakt. Ik zou zeggen, uh, ga je gang, wij luisteren. Oké. Okay. Het is um, getiteld Melopen met Hugo... Uh, of uh, bekend ook van Milopi uh, van de andere grote Vlaamse dichter uh, Paul van Ostaya. De man wijst naar de maan. De maan reist langs het raam. Het raam kijkt naar de toren. De toren prijkt op het plein. En het plein lijkt. Verlaten. Onder de maan prijkt de toren. Onder de toren kijkt het raam. Onder het raam wijst de man. En het plein lijkt verlaten. En de man wijst naar de rijzende maan. En het raam kijkt naar de prijkende toren. En het plein lijkt verlaten. Op het plein prijkt de toren. Op de toren. Op de maan wijst de man en het plein lijkt verlaten. Terwijl de man wijst, reist de maan. Terwijl het raam kijkt, prijkt de toren en het plein lijkt verlaten. Langs het kijkende raam, langs de prijkende toren, rijkt de wijzende man naar de reizende maan. En het plein lijkt verlaten. Later. Een mooi eerbetoon aan Hugo Claus. Dankjewel, Philippe Meersman. Graag gedaan.